Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte en minister Timmermans schrijven in een brief aan de Tweede Kamer... dat de Europese Unie meer taken heeft dan de vijf prioriteiten... die Rutte vanochtend in een interview noemde. De uitspraak van Rutte zorgde de hele dag voor ophef in de Kamer. De oppositie vroeg twee keer een debat aan, maar VVD en PVDA hielden dat tegen. De oppositie neemt nu genoegen met deze brief. De Verenigde Staten sturen 80 militairen naar Tjaad. Ze gaan daar helpen bij de zoektocht naar de 200 ontvoerde schoolmeisjes uit buurland Nigeria, die mogelijk in het grensgebied worden vastgehouden. De meisjes werden ruim een maand geleden ontvoerd door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. De president van Tjaad zegt dat zijn land klaar is voor een totale oorlog met Boko Haram. Een meisje dat vanmiddag in het Friese dorp Twijzel onder een ingestorte duck-out terechtkwam, is aan haar verwondingen overleden. Een ander kind ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De stenen duck-out stortte vanmiddag in op een sportveld waar op dat moment een korfbaltoernooi van basisscholen aan de gang was. In Panama gaan 15 reddingshonden op zoek naar de Nederlandse vrouwen die in de jungle worden vermist. De families van Chris Kremers en Lisanne Vroon hopen dat de honden voor nieuwe aanknopingspunten zorgen. De honden beginnen in de stad Bokette, waar de vrouwen op 1 april verdwenen. Ze zijn speciaal getraind in het zoeken en volgen van oude sporen. Het Rode Kruis in Aleppo is begonnen met het uitdelen van voedsel. Maandenlang was het daarvoor te gevaarlijk. De hulpverleners willen in de Syrische stad zo'n 60.000 mensen bereiken aan beide kanten van het front.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 Welkom terug luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 991 op Siewem Zandvoort. Nog 16 werkjes te gaan. En we beginnen met Pieter Calandra met zijn cd Inner Circle. Zullen we kijken, trekje 2 is het. Dines Waltz. En daar gaan we eerst naar luisteren. Veel plezier voor de komend uur hier op Sivem Zandvoort.